Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. De nieuwe kinderombudsman Marguerite Kalverboer is in de Tweede Kamer beëdigd. Ze is de opvolgster van Mark Dullaert. Die had graag willen aanblijven, maar hij moest vertrekken... omdat de nationale ombudsman van Zutphen zijn eigen team wilde samenstellen. Van Zutphen zei te hopen dat met de benoeming een eind komt... aan de ophef rond het vertrek van Dullaert. Kalverboer geldt als autoriteit op het gebied van kinderrechten. Ze was hoogleraar kindpedagogiek en Vreemdelingenrecht in Groningen... Ze was eerder kritisch over het asielbeleid. De Europese Commissie beschuldigt Google van oneerlijke concurrentie... via besturingssysteem Android. Eurocommissaris Vestager van Mededinging... verdenkt Google ervan zijn eigen diensten voor te trekken... door smartphonefabrikanten restricties op te leggen. In het contract tussen Google en de smartphonemakers Samsung en LG... staat dat als zij de appwinkel van Google willen hebben... ze ook Googles zoekmachine en webbrowser moeten meeleveren. En dat is volgens de commissie oneerlijke concurrentie. Rotterdam is voor miljoenen opgelicht door een ondernemer... die sinds 2010 een voormalig poppodium huurde. Hij sprak met de gemeente af dat hij geen huur hoefde te betalen... dat hij voor drie ton op kosten van de gemeente mocht verbouwen... Onlangs bleek dat hij voor bijna 9 miljoen euro aan valse facturen heeft ingediend. Door de gemeente Rotterdam is ruim 6 miljoen betaald. Bovendien zijn mogelijk niet alle verbouwingen ook uitgevoerd. Aannemer die de verbouwingen zou hebben gedaan is de vader van de huurder. Hij is mogelijk bij de fraude betrokken. In het Vredespaleis in Den Haag is vanochtend het 70-jarig bestaan... van het Internationaal Gerechtshof gevierd. Koning Willem-Alexander was daarbij aanwezig... net als secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon. Volgens Ban Ki-moon is het doel van het Internationaal Gerechtshof nog steeds... om toekomstige generaties te behoeden voor de verschrikkingen van oorlog. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het zuiden zon, 11 tot 15 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af tot rond het Friesland in het binnenland. Morgen is het dan opnieuw zonnig en droog, dan wordt het 11 tot 18 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 En zo is het weer tijd voor de jaar Het nieuws is weer geweest. En uh, dan zijn wij er weer helemaal klaar voor. De platen liggen alweer klaar op de grammofoons, Zoals dat heet. De platenspelers En uh, nou, we zijn er klaar voor. Ja. Bijna. <laughs> nou, ik wel hoor. Ja, ik ben me nog aan het installeren. <laughs> Gladys Night en The Pips. Dames en heren, Greatest Hits. Dat is een prachtig album wat we hier hebben. Met een prachtige foto van Gladys Knight erop. Oeh, oeh, oeh. En, um, nou, om, uh, nou, nee, ik zeg het ook niet ook. Uh, Gladys Knight en de Pips, een, een hitgroep die al jarenlang sinds de Motown tijd uh, actief is. En volgens mij nog steeds actief is. En uh, straks wat meer informatie. We gaan uh, eerst maar eens dus even lekker draaien. Baby, don't change your mind. En dat is het eerste nummer van Gladys Knight en de Pips. Gladys Knight en de Pips. En uh, zoals de hoestekst... Uh, de uh, vermeldt nog steeds actief. En een uh, groep die eigenlijk al heel lang in ongewijzigde samenstelling speelt. En uh, nou ja, de slijtageslag eigenlijk overwonnen heeft. Want uh, het is nog steeds erg goed. Gladys Knight en de Pips. En Baby, don't change your mind. Dat was uh, het eerste nummer wat wij van deze plaat gaan draaien. We gaan gauw door met ons tweede classic-album... want u weet, we hebben twee classics-albums tegenwoordig. En uh, dat ja. wordt aangevuld... met uh, wat nieuwe dingen uit de vinyl 50. Uh, maar we kiezen tegenwoordig alleen de meest interessante eruit... die wij interessant vinden. Laat ik het zo zeggen. Uh, tweede album wat we vandaag hebben is een prachtplaat. Echt een prachtplaat. Het is een van de beste Rolling Stones-LP's... vind ik persoonlijk alle tijden... Het eerste album dat ze uitbrachten met geheel en al eigen werk. Daarvoor hadden ze nog albums met heel veel covers erop. Maar vanaf dit album, vanaf uh, 1966 dus, zeg maar... Uh, begonnen ze met LP's te maken met uitsluitend eigen stukken erop. En daar er was dit het eerste album van. En dit album was vorige week... Hé, uh, hey, dat is een leuke kop, ik daar zie. Ja, dat album heb ik gisteren ook gedaan. wat Leuk. Uh, maar wat zou ik nog zeggen? Oh ja... Uh, <laughs> Vorige week bestond dit album precies 50 jaar En was het 50 jaar geleden dat het uitkwam En het is een, echt een prachtplaat geworden uh, we, gaan er, we gaan hem natuurlijk proberen helemaal te draaien uh, Er is één nummer op wat 11 minuten duurt Nou, We zullen zien of dat allemaal gaat lukken We beginnen met het eerste nummer van deze LP Aftermath van The Rolling Stones en het noemen we de tijd. MADERS Little HELPER! Is old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill She goes running for the shelter of her mother's little helper And it helps her on her way, gets her through her busy day Things are different today, I hear every mother say Cooking fresh food for her husband's just a drag So she buys an instant cake And she finds a frozen steak And goes running for the shelter Of a mother's little helper And to help her on her way get her through her busy day Doctor please Some more of these Outside the door She took for more What a drag. Getting old, men just aren't the same today. I hear every mother say they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your man, so go running for the shelter of a mother's little helper and for help you through the night, help to minimize your plight. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took no more. What a drag it is getting on. Life's just much too hard today. I hear every mother say, the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get... No more running, nor the shelter of our mothers. They don't help, her, they've just helped you on your way. Through your busy dying day. Hey! Ja, dat is nou het enige, nadat nou het allemaal van die korte liedjes zijn... Althans, dit is een kort lied. Maar dit was ook een, een hit voor de heer De Rolling Stones. En nou ja, de geschiedenis van De Stones is bekend. Nog steeds actief. Zij het niet meer in de originele samenstelling. In dit geval bestonden De Stones uit Charlie Watts op drums. Bill Wyman op basgitaar. Uh, Brian Jones op een heleboel instrumenten. Uh, Keith Richards natuurlijk gitaar. En, uh, en uh, Mick Jagger zang. En dit album van De Stones was vooral voor Brian Jones. Uh, die wel een, een, een topalbum, omdat hij naar nou, uh, hartelust kon experimenteren met, met allerlei verschillende instrumenten. Want hij was eigenlijk wel zeg maar het meest creatieve brein van de Stones. in de tijd. Kijk, Keith Richards en Mick Jagger schreven liedjes, maar heel veel invullingen. Uh, aparte invullingen kwamen toch wel bij Brian Jones vandaan... die uh, multi-instrumentalist was. Hij speelde uh, dulcimer, hij speelde sitar, hij speelde marimba. Uh, hij kon ook nog wat op een saxofoon. En, uh, kortom, hij deed uh, heel veel dingen. En hij kreeg op dit album de de kans... om uh, aan, op alle mogelijke manieren te experimenteren met zijn kunnen. Uh, Wij doen het met Brian Jones afgelopen is. Uh, hij behoort ook tot de fameuze club van 27... In 1969 kwam hij in zijn zwembad om het leven. En onder wat voor omstandigheden, het is nog steeds twijfelachtig. Volgens mij is dat ook nooit echt uitgezocht. In ieder geval, uh, hij werd doodgevonden op de bodem van zijn zwembad. Hij uh, verliet de Stones omdat hij het uh, niet eens was met de muzikale richting die de heren wilden ingaan. En bovendien was er een behoorlijke ruzie met uh, gitarist Keith Richard over een vrouw, Anita Pallenberg. Wat eigenlijk de vriendin van Brian Jones was en afgepikt werd door Keith. Tenminste, zo wil het verhaal. Zo wil de gossip, zal ik maar zeggen. En, uh, maar goed, hij was wel het, het creatieve brein. En ik heb al heel veel mensen gelegd, ook reacties uh, op dit album. Mensen zeiden, ja, sinds Brian Jones eruit is, is de ziel uit de Stones vandaan. Ik kan me daar wel een beetje in vinden. Ik kan me daar wel een beetje in vinden. Hij was toch wel een iemand die, die, die, die uh, ja, wat extra's toevoegde aan het, aan het hele gebeuren. Juist ook omdat hij uh, multi-instrumentalist was. Brian Jones en The Stones. Dus in het prachtige album Aftermath. aftermath. Ja, in Engels zeg je natuurlijk keurig Aftermath. Huh? Toch? Ja. Goed, we gaan weer naar Gladys Knight en The Pips. Sinds 1961 is de dame actief. Met een groepje neven van haar. En dat waren dan de pips. En, uh, en oorspronkelijk uh, begon ze natuurlijk bij het Motown label. Daar had ze aardig wat succesjes. Maar uh, een grote overstap uh, maakte zij in 1973 naar het Boeddha label. En daar werden haar successen zo nodig nog groter. Nou, het album... Uh, het album wat ik hier heb komt uit die Boeddha-periode. De stukken die erop staan. Daarom dat bijvoorbeeld Murder to the Grapevine er niet op staat. Want dat is uit de Motown-tijd. En dit is een album uit haar Boeddha-periode, zou ik maar zeggen. Het volgende nummer wat we er gaan draaien... It's Better Than Good Time. Hier is Gladys Knight en de Pips. Pips. Times. Van een album, verzamel uh, verzamelalbum, uh, waar de nummers uit haar boeddha-tijd staan. Niet de nummers uit de Motown-tijd, dat is weer een andere LP. Die heb ik ook hoor, ergens. Die staat ook ergens in de kast. Well, dat is misschien een andere keer, wel is leuk. Ze toert nog steeds, alleen de pips bestaan niet meer. Uh, maar zij doet het nog wel. Zij treedt nog wel op. En ze neemt af en toe ook nog wel eens wat op. Maar de grote hits zijn natuurlijk uit deze periode. En uh, in 1987 uh, bekende zij dat zij een uh, gokverslaving had uh, aan Baccarat, of Baccarat, hoe heet het, zoiets. En uh, toen verloor zij uh, op één avond liefst 45.000 dollar. Nou, dat is een aardig bedragje om te verliezen met een kaartspelletje, met een gokspelletje. hè, vind je niet? Ja. zal mij niet gebeuren. Maar goed, in ieder geval, daarna trot zij toe tot, uh, tot de uh, kerk van Jezus Christus in de laatste dagen en... Uh, toen was het dus over met haar gokverslaving. Door naar de Rolling Stones, dames en heren, naar het album Aftermath. En ik heb daar al heel genoeg over gezegd, dus ik ga niet lang praten. En ik ga gewoon lekker u laten genieten van dit prachtige album van de Stones. Stupid Girl is de volgende van deze plaat. Aftermath, de Stones. that Girl, ja, maar gezegd worden. That stupid girl. Dat stomme grietje. Ja. <laughs> nou ja. Kan. Je kunt er ook wel iets over maken. Rolling Stones dus. Van het album Aftermath. En we gaan uh, eventjes uh, gluren bij de buren. Oftewel. Uh, we gaan even kijken in de nieuwe binnenkomers. Van uh, de Vinyl 50. Nou en, dat waren er heel wat deze week. Ja. Maar ja. We moeten een selectie ja, we, maken. Ja. Ja. Het is niet anders. Maar uh, ik zag op nummer 49 kwam een... Uh, een oude rut binnen met een, uh, ja, een nieuwe album. Ja, dik in de zeventigen. En dan nog een nieuwe album. This pad Part Tonight heet het. Ja. En dan heb ik het over Graham Nash. Eigenlijk een levende legende, Nash. Ja. En uh, zitten, uh, bij dit album uh, horen twee bonus tracks... Uh, van de klassiekers Our House en Teacher Children. En daar gaan we dus niet naar luisteren. Ik moest even zoeken, maar uh, wij gaan uh, van Graham Nash uh, de titelsong draaien. En dat is This Path Tonight. Dat is een heel apart nummer. Hoor. Vannacht heb ik het ook even gedraaid. Dat is uh, toevallig heel apart. Hier mm. komt ie. Mm. I'm ging uit de Hollies vandaan eh, omdat eh, hij oneenigheid met de keyheren kreeg. En eh, in verband met een album dat de Hollies wilden maken. De Holly sing Dylan. ging naar Amerika. kwam op een feestje bij Joni Mitchell thuis. Eh, kwam hij eh, uh, Stephen Stills betegen en David Crosby. En uh, hup, daar ontstond het fantastische trio Crosby, Stills en Nash. Tegenwoordig doet hij het weer alleen, want hij heeft ruzie met uh, Dave Crosby. Die schijnt hem nogal beledigd te hebben en hij wil ook helemaal niets meer met hem te maken hebben. Maar dat resulteert dan wel in een fantastisch nieuw album wat hij gemaakt heeft. This Path Tonight, zo heet het album. En het is gewoon mooi. En hij heeft nog niets aan kwaliteit ingeboet. Deze nee. dik 70, 71, 72, weet ik veel. Zoiets is hij en... Uh, System doet het nog steeds. We gaan naar Gladys Knight en Home is Where the Heart Is. Prachtig liedje. The roads of Jackson, all the star-studded pavement of LA. Walking, walking, walking, walking. Honey, I find my thoughts are turning. Spel maar zich deze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 Van het album Aftermath. Aftermath. Aftermath van de Rolling Stones. Lady Jane. Uh, het zou later nog eens dunnetjes worden overgedaan door Dave Gar David Garrick. Uh, en dat is de meneer die later weer onder de naam Dave Byron zanger werd van Uriah Heep. Nou, een prachtige plaat dus. En ik let ernaar het heeft een klein probleem, dames en heren. Want uh, er is iets niet afgemaakt, zegt ze. Dus ze zegt tegen u: Come back and finish what you started. En dat is weer van het album Greatest Hits bij Lettuce Knight en de Pips. Je bent er nog niet stil bij blijven zitten. Come back and finish what you started. that is night. En de pips van het alweer greatest hits. En dat zijn allemaal nummers na 1973. Uit haar Boeddha periode. De Stones. Met een uh, prachtig liedje van Aftermath. En ze houden u onder de dem. Dat we verhalen weer even. Oftewel, under my thumb. Maar hier zijn de Stones. 5 jaar geleden dus. Nee, april 66 moet ik zeggen. Ja. Vorige week was het uh, precies 50 jaar oud. Dit prachtige album van de Stones. En het Under My Thumb. En het album valt voornamelijk op uh, valt hoofdzakelijk ook op omdat het uh, natuurlijk. Uitsluitend eigen werk van de standjes. Daarvoor hadden ze nog uh, albums waar uh, heel veel covers op stonden. Zoals het vorige album, Out of Our Heads bijvoorbeeld. Daar stonden toch aardig wat covers op. Maar dit was het eerste album dat, uh, dat, uh, uh, ja, dat ze alleen maar eigen werk... Uh, en het verhaal gaat... Maar dat, als dat, dat, dat heb ik wel eens ergens gelezen hoor. Het verhaal gaat... Dat, euh, dat ze dat voornamelijk deden... ook op advies van Paul McCartney. Want die zei, jongens die jongens met die covers... jullie moeten gewoon zelf schrijven... dan verdien je meer. Ja, Paul McCartney wist er alles van natuurlijk. Dat doet het verhaal. Ik geloof ook wel dat daar iets van waarheid in zit. En sindsdien zijn de Stones dus inderdaad... alleen maar zelf gaan schrijven... en hebben de covers achterwege gelaten. Uh, jij mag, even. Ja, even. Ja, ja, even. Even. Nou, ja uh, goed... Uh... Ik uh, zie op nummer 28 een uh, album uh, in de finale 50 staan, die er al eerder in gestaan heeft. En uh, uh, uh, dit doet mij uh, wel heel erg veel genoegen. Oh. Dan heb ik het over Motorhead. Ach. Ja. Ach, dames en heren, oren dicht. Mm. Ja. <laughs> <laughs> Voor de niet-liefhebbers gaan maar even uh, een palet of zo. Een pakken, pakken ja, okay. Mag ook. Oké. Okay. Uh, en. Uh, van het album Bad Magic gaan we luisteren. Misschien naar Evil Eye. is even gepaste stil, hoor. Love is always on your mind. Gladest night. Love is always on your mind. Gladest night en nog eentje van de stones voor het nieuws en dat heet Don't you bother me. de tijd vliegde. We hebben van beide LP's de eerste kant bijna gehad, van de stelsel nog niet. Want het laatste nummer van uh, kant 1 is dat lange nummer van 11 minuten. Ja, dat bewaar ik maar even voor straks, denk ik. En in ieder geval, u hoorde Don't You Bother Me, en dat kwam uh, van het album Aftermath, of zowel Aftermath. Een album uit april 1966. En zoals ik al eerder zei, een van de eerste, Sto of de eerste Stones platen waar alleen maar eigen werk op staat. En uh, ik vind het nog steeds een van de beste Stones LP's ever. Goed, we gaan even naar het NOS van 3 uur. En uh, daarna zien we even weer terug met nog meer Gladys Knight, Nog meer Stones en nog meer nieuws. Uit de Vnieuw Top 50. Oh,